Kruibeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke. Bijzondere goede zaterdagmiddag. Een je nog wat uh, bijregelen met de knopjes en dan uh, gaat het wel lukken. Tot twee uur is dit kruibeke informeerd. Informatie aangeboden door het lokaal bestuur van Kruibeke. We bedanken natuurlijk ook uh, Greet voor haar twee uur durende fantastisch programma, de Sparkling 70s. Ik ben er tot vier uur, tussen, vier, tussen twee en vier uur liever is er dan ook nog Kruijbeke Leeft met uh, een aantal gasten, drie gasten vandaag. Dus zeker de moeite om te blijven luisteren. Zet je radio in de tuin, geniet van het zonnetje. En voor de rest een uh, zalige zaterdag zou ik zeggen. We hebben ook iemand die meepresenteert vandaag, dat is uh, Lotte. Goedemiddag Lotte. Hallo, goedemiddag. Je hebt uh, heel wat uh, informatie hè. Ja, ik heb gekeken op uh, de website van Kruiweken en ik heb gekeken wat er allemaal te doen is in Kruiweken en ik ga daar vandaag een beetje meer over vertellen. Goed, dus uh, dat wordt zeker de moeite om te blijven luisteren. En verder is er natuurlijk ook heel wat muziek en we beginnen met uh, eentje van het Eurovisie Songfestival, de winnares van dit jaar, een uh, dame uit Zweden met Marokkaanse afkomst, denk ik, Lorien. En dit was het winnende liedje, hè? Tattoo. Goedemiddag. Maar go, baby, we both know. This is not a time. It's time to say goodbye. until we meet again. Cause this is not the end. It will come a day. And we will find a way. ...tijd toch wel een erg grote deze van de Human League en uh, Don't You Want Me. Voor de mensen die pas af te hebben, inderdaad, het is Radio Barbier te beluisteren... ...online radiobarbier.de. En tot twee uur is er dan Kruijbeke informeerd met uh, ja, toch wel tal van info. Lotte. Ja, <laughs> um, morgen 4 juni kan je samen met de barbierbed gidsen op pad gaan om alle bloemenpracht van de polder te gaan ontdekken. we je hebben kan... een heel mooie polder, he. Ja, een hele mooie polder. En tijdens die wandeling kan je ook op een speelse manier alles bijleren over onze mooie junibloeiers. Afspreken doen ze aan het kerkhof in Basel. En heb je nu zoiets van, ik wil daar graag aan deelnemen? Dat kan, maar je moet wel heel even een mailtje sturen via infobarbiergidsenbe en de rest is geschiedenis. Ga je morgen mede, Lotte? Uh, ik moet jammer genoeg studeren voor de examens. Maar anders ga ik. ...altijd een beetje leuk om te horen... ...deze 99 luchtballonnen... ...of 99 loefballons ...van Nena, zo is dat hè? Even kijken naar de klok, het is 7 voor half één, ...hier bij Radio Barbier... ...met Kruidweken informeert met Lotte. Dit is eentje voor alle blokkende studenten. Oei, dat zijn er heel veel deze tijd ja, dat zijn er, er heel lotting, veel. Hè? Maar als je nu wil blokken op een unieke locatie... ...dan kan dat... ...want de kerk in Basel zet zijn deuren open... Voor alle studenten. En niet onbelangrijk, er is ook wifi voorzien. Maar als je dat graag wilt doen, dan kan je je plaatsje reserveren op MUZIEK Een je de popmuziek van uh, de jaren 70, 80 denk ik. Iggy Pop. Uit de film uh, de Windkracht 10 geloof ik. En deze The de Passenger. Pop met de Passenger. Er zijn zo van die opgewekte plaatjes waar je zo een heel blij gevoel van krijgt. En dit is er ook zo eentje. Vorige week nog in het Sportpaleis, tweemaal Elton John samen met zijn uh, de zangeres Dee. En deze, Don't Go Breaking! Don't Go. Door de grootmeester hemzelf, Elton John. Met Kiki die aan zijn zijde. Kiki die trouwens ooit uh, nog heel wat hits gescoord heeft. met I've Got the Music in Me. en het heel mooie Amoureuze. Het is drie over half één. Kruibeken informeert. aangeboden door het lokaal bestuur van Kruibeken. met vandaag presentatrice Lotte. Het bestuur van de gemeente Kruibeken is aan het aanwerven. Dus. Als jij graag een arbeider zou willen zijn bij de groendienst, of je bent een deskundige in HR, dan kan je zeker een kijkje nemen op www.kruibeke.be slash vacatures. En misschien vind je daar wel de job van je leven. Ik zou zeggen, zeker een kijkje nemen. En met deze man gaat het ooit ook iets minder de dag van vandaag. Maar toch draaien we hem. Wil Tura. Zo gebeurt een in ik nauw, al mijn dromen verscheurd. Ik zag nog nooit zo weer stellen in één nacht. En toch had ik geluk, want mijn hart leven duidelijk. Nu zie ik het leven door een roze bril. En alle problemen lijken zo gering. Zelfs de sombere dagen bedroeven me niet en de ruisende regen. Lindt ook muziek, want ik ben toch zo blij dat ik opnieuw kan zingen, opnieuw kan zingen. Mooi, leven is mooi, zo lang en zo.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 ik ben toch zo blij Dat ik opnieuw kan zingen Opnieuw kan zingen Mooi leven Heb je altijd al willen leren haken of haak je graag, maar heb je niemand om het mee te doen, dan kan je terecht in het inloophuis, want daar kan je vrijdag 9 juni van 1 uur tot 5 uur samen met andere mensen haken. Inschrijven is niet nodig en alle materialen zijn ter beschikking. Ik weet niet, Leo, ben jij een haker? Nee, helemaal niet. Ik jou niet Inloophuizen en Kruiweken organiseert niet alleen een haakavond, maar je kan er ook toerist zijn in onze eigen gemeente. Altijd al benieuwd geweest naar de aardbeienkwekerij of hoe de vaste kweker eruit ziet? Dan kan je met een fijn elektrisch treintje meerijden, zelfs met een hapje en een drankje. Inschrijven kan je via mail, telefoon of je kan gewoon eens langskomen in de inloophuizen. En pas op, wees snel, want de plaatsen zijn beperkt. En dan nog een uh, binnengekomen advertentie over een uh, tuinconcert dat plaats heeft morgen zondag 4 juni om 11 uur in de tuin van onze voorzitter uh, Auguste Puit, of André de Puit liever, Kloosterstraat 21 te Ruppelmonde. En belangrijk ook, de toegang is gratis en dat is een organisatie van de Koninklijke Katholieke Fanfare Sint Jozef uit Ruppelmonde. En de nieuw muziek van uh, Ike en Tina Turner. Bij Radio Radiobarbier 10 voor 1. Voor de mensen die aan tafel zitten, smakelijk eten. Zondag 25 juni is iedereen van 2 tot 6 welkom... ...om mee te piknicken aan het kasteel van Wissekerken... ...om te vieren dat het park volledig af is. Leo, wat staat er allemaal te gebeuren? Er staat heel wat te gebeuren op zondag 25 juni. Picknick in, uh, inderdaad, Lotte, in het kasteelpark uh, Wissekerken. Dat gaat een uh, feestelijk geopend worden, het kasteel. Het programma uh, Stokpaardprins... ...dat is een programma voor uh, vanaf drie jaar. Dat duurt ongeveer een half uurtje. Stokpaardprins... ...dat is geschreven door Raf Walschaerts... ...die kennen we nog van Comilfo, denk ik. Meneer Zee, die is daar ook van half drie tot uh, vier uur... ...en dat duurt ongeveer één uurtje. Dan hebben we ook een uh, danseus van half drie tot half vijf. De fanfare Fatal, die spelen om uh, vijf uur... ...dat duurt ook een uurtje. De ganzenfanfare, dat is dan helemaal doorlopend... Ook doorlopend is de Lancelot Paardemolen en, Lotte, ik weet niet of je het wist, maar Radio Barbier is daar ook aanwezig. Reden te meer om te komen, zou ik zeggen. Want hier staat onze plaatselijke radiozender zorgt voor vrolijke noten tussen alle optredens door. Doorlopend staan er ook foodtrucks en een bar en kan je je wagen aan oude volksspelen. En niet onbelangrijk, de toegang die is helemaal gratis en de gemeente trakteert dat is ook leuk, hè, Lotte. Iedereen op een gratis hapje en een drankje. Amai, ik ga daar naartoe gaan, denk ik. Zijn de examens dan al achter de rug, 25 juni? Ja, gelukkig wel. Dus dan uh, ga je misschien ook wat plaatjes draaien, hè? Radio Barbier. We zien wel. Oké. Okay. Ben je fan van Mexicaanse muziek? Dan moet je zeker naar het oeverconcert gaan op 2 juli in de Scheepsbrouwersstraat in Ruppelmonde. Daar zal een stroomboot, dus dat is een boot met groene energie, een half uur opengaan en een heus concert geven. Wat moet je doen? Je moet gewoon een stoeltje meenemen van thuis en je op de kade zetten en genieten van de muziek. Um, Leo, hou jij van Mexicaanse muziek? Ja, dat is zien uh, welk soort Mexicaanse muziek, maar ik ja, kan me er wel een beetje in uh, vinden, ja. Jij ook uh, trouwens, loggen. Ja, ik ben vooral van fan van Mexicaans eten. Heel lekker. <laughs> ja, ik ook wel hoor, Mexicaans eten. Maar ik ken eigenlijk te weinig van die Mexicaanse muziek. Maar ja, we kunnen er altijd wel uh, een beetje van bij leren, hè. Zeker, hè. Dan is dit de kans. Sleep Twitch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 Looks like a sleep twitch Tonight I'm burning for you You started it wrong And I sad. 20 over 1 uur, Lotte. Wat gaat de tijd tot? Toch snel, hè? Als je ze zeker een beetje amuseert. Hè? Ja, inderdaad. Um, ik heb nog een nieuwtje. Oei, laat horen. De houtleiding van Giro Interforaan organiseert trappen en tappen. Wat houdt dat in? Je kan dus fietsen. Er is een tocht van 10 kilometer en een tocht van 25 kilometer. Het vertrek is tussen 1 en 3. En. Um, Daarna kan je blijven voor een hapje, een drankje, pannenkoekje, frietje. Het gaat er heel gezellig worden, denk ik. En een deelname kost 5 euro, dus ik zal zeggen, alle daarheen op 10 september 2023 aan de Wijsvol. Ah, dat is in Basel, hè? In Basel, ja. Aan dus, het gebouw van de Giro daar. Dus bij deze iedereen uitgenodigd, 10 september, hè? Ja, Tappen 10 september. en trappen. Dat is mooi, hè? Tappen ja. en trappen. ...deelgedraaide gast hier bij Radio Barbier, Prince. En I wanna be your lover. Ondertussen Chief de Draaier binnengekomen, want die gaat samen met Martin en mij... ...twee uur lang kruiweken Leeft presenteren met een drietal gasten. Dus zeker en vast de moeite om te blijven luisteren naar jouw lokale Radio Barbier. Ondertussen is het bijna uh, half twee geworden en we hebben een verzoekje van... Uh, de eerste communicantjes uit Haasdong en die vroegen een nummertje van Corgi en Mia Een schitterend nummer, deze plaat van Luc de Vos die ons al zes jaar geleden ontvallen is, veel te vroeg natuurlijk met dit heel mooie Mia Ja, Lotte, jij hebt ook nog wat informatie, hè? dacht ik Ja, er zijn nog zekerheden in het leven zoals oh ja. dat zonnewende elk jaar terugkomt en dit jaar is het ook weer van de partij. Op zaterdag 24 juni kan je in de Piesmolenstraat in Kruijbeke uh, genieten van kinderanimatie, vertelling, een optreden van Nevermind Nessie, fakkeltocht en afsluiten doen ze met Turfu. Um, een voorverkoopticket kost je 12 euro en aan de kassa betaal je er 15 euro voor. Dus ik zou zeggen, koop maar al die voorverkooptickets. Inderdaad, dat is altijd goedkoper. Uh, ja. Ja. En er is nog iets. De ja. dag erna... 25 juni is er ook een openluchtfilm om half elf. Dus ik zal zeggen, allen daarheen. Ga jij gaan, Leo? Wel, als het ding hier allemaal werkt, dan uh, ga ik natuurlijk. Maar er is toch wel een klein probleempje, dacht ik, hier met uh, onze muziek. Maar uh, we gaan eventjes proberen. Aha. Ja, af en toe laat de techniek ons een beetje in de steek. Maar niet getreurd, mensen... De muziek blijft op Radio Barbier 24 op 24. BT Disco op Radio Warbier met Alicia Bridges. Hou jij van het nachtleven, Lotte? Ja, zeker. Ken je ook uh, Helena Fischer? Ken je die? Nee, waarschijnlijk nooit van gehoord. Zegt me niet superveel. Die, dat is in Duitsland een echte wereldster. Ah, dit liedje ken ik wel. We zien door die Straßen die klopst, die ze staan. Ja, mensen, wat een stem deze. Tante Tina. Een dame om naar op te kijken. Zo is dat. Hè. 83 jaar werd ze gestorven in Zwitserland. Maar dat is allemaal al oud al, nieuws, natuurlijk. En dat was simply the West. Lotte, er staat nog heel wat te gebeuren eh, tijdens de zomermaanden. Zeker wat Radio Barbier betreft. Hè? Ja, inderdaad. Want we zijn overal aanwezig. Overal. Als je geen genoeg kan krijgen van Radio Barbier, <laughs> dan zou ik zeggen. Kom zeker naar, en het is een heel lijstje. Uh, op 9 juni kan je naar de Kruijbeekse Pijl komen. Op 11 juni staan we op het, bij de brandweer. Op 14 juni staan we op de Jaarmarkt. Op 22 juni markant in Polder Noord. Op 25 juni uh, het feest aan het Kasteelpark. Op 30 juni vind je ons op de Summer Throw-off Party hier bij Ballo op het Kerkplein. 2 september vind je ons in het inloophuis in Ruppelmonde. 16 september het gezinsfestival op Sint-Joris. 20 oktober, dat is al een beetje verder, is er onze fameuze barbierquiz. Dus alle daarheen, zou ik zeggen. En dan heb je ook nog onze uh, kerstradio. Dat is natuurlijk pas bij de feestdagen. Uh, dat begint 17 december. Maar kan je alvast in je agenda zetten, denk ik dan. Dat is een hele waslijst. Maar 14 juni, dan staan we niet op de markt, maar dan is ons café hier open op de jaarmarkt. Ah, ja. Dus dan wordt een zeker en vast een gezellige boel. 14 juni, dat is een woensdag. Dus wil zeggen mensen, allen, kom naar hier in het ambachtstraat nummer 4. Dan kan je onze, onze medewerkers aan het werk zien. En dat wordt een leuke voormiddag, hè? Ja, inderdaad. Ten dus, slotte, als je niet weet wat doen, je mag altijd langskomen, hè? Ja, top. Why, why this moment last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 Even kijken naar de klok. Het is uh, bijna vijf voor twee uur. Lotte, wat vond je van uh, deze uitzending, van de presentatie? Ik vond het heel fijn. Ik vond het heel leuk om het met u te doen, Leo. Dank u wel. En uh, voor de mensen die jou niet kennen, uh, wie ben jij? Waar woon je? Wat doe jij? Uh, wat zijn je hobby's? en zo? Uh, ik ben Lotte Foubert. Ik ben 19 en ik kom uit Kruijbeke en ik ben uh, student journalistiek. Dat is interessant natuurlijk, radio, radio, vandaar dat ik hier nu ook zit. Um, ja, en ik vind het heel fijn om hier een beetje mee te komen draaien. In de toekomst zouden jullie dan misschien ooit uh, of uh, ook Kruijbeke informeerd samen met Vrouwke presenteren? Ja. ja. ja. Zie, zien jullie dat zitten? Ik zie dat zeker zitten en ik denk Vrouwke ook. En in de toekomst, wat uh, zou je het liefst willen doen? Radio of tv? Ja, toch wel radio, denk ik. Maar... We zien wel waar ik strand. Jij bent nu nog uh, aan het studeren, nog één jaartje na... Ja, ja één jaartje ja, dat en... ondertussen twee ja, ja, ja. jaartjes geworden is. Dat uh, is normaal, hè? Alles komt goed. En waar studeer je? In Antwerpen? Ja, aan de Abhogeschool in Antwerpen studeer ik journalistiek. Mm -hmm. En jouw muziekkeuze? Waar houd jij houdt van allerlei muziek, dacht ik, hè? Ik hou van heel veel, maar... Het minste van de Vlaamse slagers, om heel Dat is niet te jouw ding? Dat is iets minder mijn ding. En kom je naar de activiteiten van Radio Barbier? Ik ga zeker komen. In 14 juni is het jaarmarkt dan... Uh staat de deur open van ons cafetje. dus dan is iedereen welkom. En hopelijk schijnt het zonnetje, want ik dacht dat jij al even naar het weerbericht gekeken had voor ja. volgende week. En zij voorspellen meer dan, of ja. 20 graden. Ja, toch wel, richting de 30, dus ik denk dat dat wel zweten zal worden. Maar ja, eerst zien, dan, en dan geloven. geloven. Dat zong Ju Harris in de tijd ook. Eerst zien, ja. dan geloven. He. inderdaad. Ja, dan zal het hier in de studio wel bakken worden, maar uh, daar hebben we het allemaal voor over, natuurlijk. maken is ons ding. Ik dank je wel voor uh, deze... Twee uur lang en uh, ik zie jou terug of ik hoor jou terug ergens in september dan op de radio? Ja, waarschijnlijk. Ik wens jou een heel fijne vakantie, een goede blok en uh, zorg dat je goede punten haalt maar dat zal wel hè. Ik doe mijn best dankjewel. Oké, okay, dankjewel hè. En op deze tune van Booger T uh, gaan we richting twee uur. En dat betekent dat wij een ander programma gaan aansnijden. Namelijk Kruiweken leeft met vandaag drietal leuke gasten, denk ik. We hebben trouwens elke week of elke maand leuke gasten. Maar het is een beetje gevarieerd vandaag dus. Ik zou zeggen voor de mensen die... Aan de radio gekluisterd zitten, maar met dit mooi weertje zal dat misschien niet zo makkelijk zijn. Maar zet het transistorradiootje buiten. Geniet van het zonnetje met een glaasje rosé en dan is het leven mooi, hè? Wij draaien straks heel leuke muziek, dus uh, het wordt een fijne zaterdagmiddag.